In het grensgebied van Mali, Niger en Burkina Faso hebben het Franse en Malinese leger afgelopen week zeker 30 moslim-extremisten gedood. Volgens het Franse leger vielen de meeste slachtoffers bij drone aanvallen. Frankrijk vecht in de regio al een aantal jaar tegen terreurgroepen. In Thailand heeft een militair zeker 10 mensen doodgeschoten. Dat gebeurde op een legerbasis en bij een winkelcentrum. De man zou nu nog een aantal mensen gijzelen. Het winkelcentrum ligt in een stad ten noordoosten van de hoofdstad Bangkok. Volgens thaise media zond de militaire daad live uit via Facebook. In Frankrijk zijn vijf Britten besmet geraakt met het coronavirus. Ze verbleven in een ski in de Franse Alpen... op hetzelfde adres als een Brit die daarvoor in Singapore was geweest. In Frankrijk zijn nu elf mensen besmet. In China staat het totaal aantal nu op ruim 34.000. Er zijn ruim 720 mensen overleden. Bij de Fed Cup in Den Haag heeft tennister Kiki Bertens... Nederland op een 2-1 voorsprong gezet. Bertens won in twee sets van de Wit-Russische Arina Sabalenka. Gisteren won ze ook haar eerste duel. De ploeg van Paul Haarhuis heeft nog maar één overwinning nodig... om mee te kunnen doen aan de Fed Cup Finals. Dat toernooi voor de beste twaalf landen is in april in Boedapest. Het weer bewolkt en af en toe regen. Later vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Het is tussen de 8 en 12 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Hey ZFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort. Heel erg hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum.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 Uiteraard dank aan de burgemeester voor die uh, leuke aankondigingen uh, zojuist van het uh, tweede uur. 30 jaar CFM, uh, we zijn al 30 jaar de lokale radio voor Sondvoorts en voor iedereen van Sondvoorts. Uh, dus uh, join the club zou ik zeggen. Uh, ja, het tweede uur alweer. Wat gaan we daarin allemaal uh, doen, Albert Jan? Nou, natuurlijk de vaste luisteraars uh, die weten dat uh, half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt u daar ook pen en papier vast bij de hand.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 be there, and I'll always be there.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 Finishfeest van te maken, dus dat belooft wat. Maar nogmaals, de allereerste editie van de Light Lightwalk is al uitverkocht. Dat zijn goede berichten. Zometeen weer meer over het voetbal gaan we in veld naar, naar Jovenes. Er is weer een plaatje uit de hitparades van dit moment. Hier is de nieuwe single van Shakira. <middels> De empezar una conversación, yeah, yeah, yeah. pero me das un poco en tu atención, oh, oh. ¿Quieres siempre hacer lo que te da la naar jouw van want jouw, jij hebt een doelpunt voor ons. Ja, water op 43, minuten. is, is zo een schoonheid, van wat een weer <lacht> voetbal opgelopen, en daar heb ik het over vastgevoerd, je hebt zoveel voetbal gekocht, maar dat is waanzinnig, Met zo'n prachtige plaatsje, dat is de, de keeper van, uh, van uh, waar ik voor de derde keer vandaag, en voor ons is het drie 0 voor Zandvoort, ja, Zandvoort verdient het gewoon, ook om deze is het met veel, ja, met, met grote tijd, ik zou zeggen te verdienen, want het is helemaal het sterker. En ik denk dat tot nu toe, dus in de eerste helft die praktisch afgelopen is, dat de keeper verzand voet dankwand misschien vijf ballen wat heeft en daar tegen helemaal mee op. ook hoofdzakelijk op de helft van marken en is helemaal het sterke. Uh, Een persoon van Salim Gertuut, uh, Jesse Daan en Tarsten die mag je absoluut niet vergeten. Die ja, is zo belangrijk, dat weet ik Hij stelt de aanvallers in staat om uh, naar die, die, die diepe toe te gaan. En ja, dan zijn eigen doelpunt. Uh, grandioos, echt grandioos. Hij was betrokken bij het tweede, maakte zelf de derde. Ja, het is de vijf dat is. En, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Uh, ik heb dat uh, echt heel lang niet gezien. vorige keer dat ik van thuis uh, dat ik erbij was, was het drie keer niks. En we het ook verloren. En uh, ja, nu staan ze drie keer voor en helemaal terecht. Dan weet ik wel, de markt is niet in vliegen. Er staat het vrij laag op, uh, op de lijst. Elfde met uh, 16 punten. heeft 23 punten. En ja... Stapte gaat hier willen. Neem het voor mij aan de rot.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 Try and understand. Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.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 You can, you can always see the sun, the sun. Day, Day or night. night So when you call, when you up, call that up that shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills. Hills You know the, you one. Know the one, doctor, I think be alright <laughs>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 Dan ga ik, dan moet ik eventjes kijken. Ja, dan gaan we, zoals al gemeld, op 22 februari is de Light Walk. En die is heel uitverkocht al. En dat wordt een prachtig spektakel. Wilt u daar nog meer informatie over hebben, kijk dan even op de website. www.zandvoortlightwalk.nl www.zandvoortlightwalk.nl 5000 lopers. Klopt.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 en zo gaat het verhaal nog wel even door, hoor. Van uh, Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Maar wij gaan weer naar Duitserspel toe, want de tweede helft is inmiddels uh, aan de gang, uh, Joop. Uh, zijn we goed de kleedkamer uitgekomen? Uh, hij speelt een... uitstekend, zou ik zeggen. want We zijn nu in de 58 e minuut. En Zijn uh, heeft in de persoon van Jesse uh, Daan twee verschrikkelijke botten van kansen gehad. De eerste, die, daar komt een type van... van uh, uh, Mar Marke, de Jeffrey Koermann stond gigantisch in de weg en dus werd dat geen doelpunt. En ook die tweede was de keeper uh, de goed, maar dat was zo'n mooie aanval die tweede keer. En opnieuw was het, was het uh, uh, Kastenfries die, die uh, uh, uh, hoe heet je nou, heeft uh, uh, gedaan uh, van een van prachtige bal verzag. Die eigenlijk niet te missen was, ja en opnieuw was het uh, uh, dus uh, Koermann die in de weg stond voor een doelpunt. De zand is echt uh, sterk dan in van markt, maar het blijft ook wel vanuit de zand. En ik, ik kan me voorstellen dat het in de loop van die tweede helft... dus uh, zeg maar na, na het halen we hier weer een uh, aantal we beroepen zullen vallen. En dat zullen we dan wel weer merken, Rob. Ik uh, meld me in ieder geval weer, zodra het wel Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, ja, we horen het wel weer als er gescoord wordt. Ja. Tot zover vanaf Duintjesveld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 10.000 ouders, ja, we gaan weer naar, naar jouw finish toe. Want Joop, jij hebt een doelpunt. Ja, 6 als we nu Een heerlijke schijnbeweging van uh, zijn schijn. Zit hier zijn tegenstander, directe tegenstander. Echt goed En Hij weet, uh, Pieter Voreman, in de korthoek hoek spelen. 3 Dat zijn goede berichten, dankjewel Joop, voor dit moment.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 En uh, die krijgen niet iedereen. Nee, zo is het. De ballen van moeders die zijn geheim, Albert. Oh, ja, daar moet je vanaf blijven. Nou, dank aan onze collega's van NA Nieuws. Ze waren bij Strandpavioen Noza. Een nieuwe in Zandvoort. Ja, en die zijn druk, aan, druk aan, het, aan het bouwen daar. Vorig jaar nog in de sneeuw, en dit jaar gewoon lekker in het zonnetje.